Vandaag ga ik een paar dingen zeggen die misschien voor sommigen een beetje vreemd zijn. Maar ik hoop dat wij allen bemoedigd zullen worden door het woord van God. Want daar put ik uit en daaruit alleen. Ik ga eerst naar Genesis hoofdstuk 5. Daar lees ik vanaf vers 21. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Methuselach verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God en hij was niet meer. Want God had hem opgenomen. Intrigerende woorden. God had hem opgenomen. Die Henoch is voor mij een hele boeiende figuur. En de, uit de schaarse gegevens die ik van hem heb uit de Bijbel... Maak ik heel duidelijk op dat hij. vol liefde was voor zijn God. Echt waar. Hij wandelde met God. Hij had misschien God wel meer lief dan wie ook. Ja, er staan, staan weinig woorden over hem opgetekend. Maar de woorden die er zijn, spreken boekdelen. Hij wandelde met God. Wie kan dat zeggen? Ik wandel met God. En wie heeft zo met God gewandeld dat God hem had opgenomen? Je leest het van niemand anders. Van niemand anders. Heel bijzonder. Die paar versen. Maar we hebben ook een paar versen in het Nieuwe Testament over hem. Ik ga naar Hebreeën hoofdstuk 11, versen 5 en 6. Want daar staat ook iets over Henoch. Nou moet ik zeggen, in Judas staat ook iets over Henoch. Ik zal het niet citeren nu, maar je kunt het zelf lezen. Daar staat dat Henoch veel... Moeite had met goddeloze mensen. Dat staat er in Judas. nog moet een heel moeilijk leven hebben gehad. Hij wandelde met God, maar niet zonder problemen. Hij had te maken met goddeloze mensen om hem heen, met een goddeloze wereld. En God had hem opgenomen. In Hebreeën kom je ook. Henoch tegen. We lezen daar in hoofdstuk 11 vers 5. Door het geloof is Henoch weggenomen. Dan kom je het weer tegen. Intrigerend is dat. Hè? Zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, staat er ook nog. Want God had hem weggenomen. Punt. Waar staat. Waar staat van iemand anders geschreven dat hij de dood niet zag? Oh, Elia. Nou, broeders en zusters. Mijn thema vandaag is. Om iets te zeggen over Henoch en Elia. <laughs> nou maakt u uw borst maar nat. Want misschien zal wat ik zeg niet voor iedereen aangenaam zijn. Maar dat moet dan maar. Maar ik spreek toch uit de Bijbel. Bijbelgetrouw. Zodat hij de dood niet zag. Zelfs van Yeshua, van Jezus, kon dat niet gezegd worden. <laughs> Want Jezus zag wel de dood. Hij heeft drie dagen en drie nachten in het graf gelegen. Dus hij zag de dood. En hij nog niet? Hoe kan dat? Hoe kan dat? In... Hebreeën, hoofdstuk 9, lezen wij dit. Dat vind ik ook heel intrigerend. Eigenlijk wat ik daar tegenkom is een ervaringsfeit. Zoals dat de mens beschikt is, uh, Hebreeën 9, vers 27. Zoals dat de mens beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel zo zal ook Christus nadat hij zich eenmaal geofferd heeft dus Jezus is wel dood gegaan zei je dan voor maar drie dagen en drie nachten om vele zonden op zich te nemen ten tweede male zonder zonde aanschaald worden door hen die hem tot hun heil verwachten dat is onze verwachting Yeshua hij komt en hij zal treden op de Olijfberg, zo dicht bij Jeruzalem, ontzettend dichtbij eigenlijk. Zo dichtbij. Ja, inderdaad. Maar goed, we hebben het uh, overheen nog, hè? Nog steeds. <laughs> ja, nou, dan ga ik naar Hebreeën 11. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. Hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Mijn vraag luidt, is Henoch gestorven? Nou, je zou kunnen zeggen, oppervlakkig gesproken. Nee, natuurlijk niet. Want hij zag de dood toch niet? Maar waarom lees je dan in hetzelfde boek Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 13? In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben. Al die geloofsgetuigen, te beginnen met Abel, vervolgens doorgaande met Henoch, met Noach, met Abraham en al die anderen. Allemaal oud testamentische figuren. En dan staat er hier in vers 13 van hetzelfde hoofdstuk Hebreeën. Waar we eerst hebben gelezen dat nog de dood niet zag. En dat geloof zijn deze allen gestorven. Nou, dat is toch werkelijk tegenstrijdig, hè? Henoch zag de dood niet. En ze zijn allemaal gestorven. Dus ook Henoch. nog is gestorven. Dus hoe is dat te rijmen? De dood niet zien en toch gestorven. Mijn zinsins is er maar... Eén oplossing voor dit probleem. Een feit is, hij is gestorven. Hij is, hij hoort bij dat rijtje mensen die gestorven zijn. En toch is hij de dood, toch heeft hij de dood niet gezien. Mijn zin is, is er maar één oplossing voor dit grote probleem. Oogschijnlijk grote probleem. Ik heb al gezegd, Henoch leefde in een goddeloze wereld. Het pijnigde zijn ziel. Hij had het moeilijk, maar hij wandelde met God. Hij was een groot gelovige. een van de grote mannen van het geloof. Echt waar. Mijn zinziens is de oplossing hierin te vinden. God heeft hem gered uit een doodssituatie. En dat bewijst eigenlijk hoe, welke moeilijke tijd hij leefde. Zodat God hem heeft weggenomen. God heeft hem als het ware verplaatst. Weggevoerd. Door de lucht. Zoals later, ook Philippus werd weggevoerd. Zoals ook de alle gelovigen, tussen twee haakjes, 1 Thessalonicense hoofdstuk 4, worden weggevoerd door de lucht, in de lucht. De Heerde tegemoet. Hé. Hey, het gaat dus vaker gebeuren. Simpel. Henoch heeft de dood niet gezien omdat God hem heeft bevrijd uit die netelige situatie. Maar hij is natuurlijk later wel gestorven. Dat moet de oplossing zijn voor het probleem. Nou, dan ben ik klaar met Henoch. Nu moet ik alleen nog even mijn tekst zien te vinden. Waar heb ik die? Oh ja. Met klaar met heen nog, um, dan gaan we naar Elia. Het andere probleem, u voelt hem al. Maar daar zal ik wat meer tijd aan moeten besteden. En gelukkig staat er ook over Elia meer geschreven in de Bijbel. Zoveel zelfs dat ik daar een hele preek mee kan vullen. Maar ik kan niet alle passages die over het leven van Elia hebben, gaan, behandelen. Maar alleen de passages die belangrijk zijn en die te maken hebben met, met Elia. Die ook is weggenomen. Net als nog. Hé. Hey. Laat ik eerst gaan naar... Eén koningen, um, hoofdstuk. Even kijken. Hoofdstuk 19. Eén koningen, hoofdstuk 19. Eerst maar even iets anders behandelen. Zonder dat we op dit probleem meteen uh, ingaan. Um, omdat ik dit zo'n prachtige geschiedenis vind. Werkelijk heeft heel veel indruk gemaakt in mijn leven en, en nog steeds. Um, hoofdstuk 19. We lezen daar over Gods openbaring op Horeb, Sinaï. Horeb, de, de, de, de droogte, de, de, de, de plek waar God zich geopenbaard heeft aan Mozes. Dat hebben we nog op de, in de parasha overgelezen. Maar wat ik zo mooi vind is... dat er staat... hij kwam daar bij een spelonk, Elia... waar hij overnachtte. En zie het woord, des Heeren kwam tot hem en zeiden tot hem... wat doet gij heer Elia? Daarop zei hij, ik heb zeer begeijverd voor de heren der heerscharen... want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten... Uw altaren onvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Die Elia die heeft ook heel veel geleden. Dan moet je je voorstellen. Hij heeft het over zijn volk. De Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Dus hij heeft het niet over godloze mensen om hem heen. Hij heeft het over zijn eigen volksgenoten. Israël. Ze hebben uw verbond verlaten. En dan, dan lezen wij Daarop zeide hij, God Ja,we Treed naar buiten en ga op de berg staan Voor het aangezicht des Heer En zie de, toen de Heer juist Zou voorbij gaan Er werd een geweldige en sterke wind Die bergen verscheurde En rotsen verbreizelde Die voor de Heer uitging In de wind Was de Heer niet En aan wind, een aardbeving. Maar in de aardbeving was de Here niet. En na de aardbeving een vuur. En in het vuur was de Here niet. En na het vuur het zuizen van een zachte koelte. En zodra Elia dit hoorde, omwond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem die sprak. Wat doet gij hier Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heer, De God der Heerscharen. Want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Uw altaren onvergehaald. Uw profeten met een zwaard gedood. Zodat ik alleen ben overgebleven. Alleen. Niet te midden van een goddeloos volk, de niet israëlieten de goyim, nee, te midden van Israël, Israëlieten die zijn verbond hadden verlaten. Ik ben alleen overgebleven, zegt Elia, alleen, ik ben de enige nog. Wat is dat dramatisch. En, ze, en dat niet alleen. En ze trachten mij het leven te benemen, ook dat nog. Herinnert u zich dat verhaal ook van Elia en de 400 profeten? Ha. En dat al die Israëlieten afhankelijk de, de kant kozen van die Baalprofeten. Notebene, de Israëlieten die de kant kozen van de Baalprofeten. En Elia stond alleen. Hij stond alleen. En daarop zeiden de heren tot hem. Jawe, keer reed terug naar de woestijn van Damascus, En als ge daar gekomen bent, dan zult ge Hazael zalven tot koning over Aram. Voort zult ge Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Savad uit Abel, Mechola, zult ge zalven tot profeet in uw plaats. Wie dan aan het zwaard van Hazael komt... Hem zal Jehu doden. En wie aan het zwaard van Jehu ontkomt, hem zal Elisa doden. Maar nou deze woorden, die mij raken. Doch ik zal in Israël zevenduizend overlaten, alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de baal, en elke mond dat hem niet gekust heeft. Er zal een tijd komen. Dat Yeshua terugkomt. En dat hij in de naam van de Vader terugkomt. En dat alle knie zich zal buigen. Voor de Vader. Maar ook omdat Yeshua terugkomt. Voor Yeshua. Het staat in die beroemde perikoop van... Filippense 2 vers 5 tot en met 11. U kent die tekst wel. Dat alle knie zal zich moeten buigen. Voor die ene man. Yeshua. En daarachter natuurlijk. Voor Yahweh. Doch ik zal in Israël 7000 overlaten. Alle knieën die zich niet gebogen hebben voor de baal. Gelukkig. En dat wist Elia niet. Waren er nog 7000 Israëlieten over, die hun knieën niet hadden gebogen voor de baal. U bent niet alleen, Elia. U bent niet alleen. Oh, dus ik ben niet alleen. Er waren nog 7000. Ja, je, je komt het ook tegen in um, Romeinen. Hoofdstuk 11. Ik vraag dan, God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet, ik ben in mezelf een Israëlit Uit het nageslag van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, dat hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat het schrijfwoord zegt in de geschiedenis van Elia? Als hij Israël bij God aanklaagt. Heer, uw profeten hebben zij gedood. Uw altaar hebben zij overgehaald, Ik ben alleen overgebleven. En mij staan ze naar het leven. Maar wat zegt de God tot hem? Ik heb mijn zevenduizend man... door overblijven die hun knie voor baal... niet hebben gebogen. Er is altijd hoop, hè? Er is altijd hoop. En dat klinkt altijd door, hè? In de schrift. Als het hopeloos lijkt als het helemaal hopeloos lijkt, als we met de rug tegen de muur staan, als we soms zelf het gevoel hebben, ik sta helemaal alleen net als Elia. Nou, vooruit, wij zullen ons eenmaal eventjes aanmatigen dat wij Elia zijn, maar wij staan helemaal met onze rug tegen de muur, ik, ik, ik sta alleen in deze wereld, die niets van God schijnt te willen hebben, te willen horen, dat God toch nog volk heeft. Dat God toch nog volk heeft. Zoals God ook zijn volk had. Israëlieten Die hun knieën niet bogen voor de baal. Geweldig is dat. Zo is het dan ook in de tegenwoordige tijd. En overblijfsel gelaten. Naar de verkiezing der genade. Oh, er is altijd hoop. We zijn niet de enigen. Ook hier niet... In onze kleine gemeente in Alblasserdam. We zijn niet de enige. Soms lijkt het alsof we helemaal uh, alleen staan. Dat niemand eigenlijk... Uh, er is geen communicatie. Niemand gelooft echt in God. En dan zijn er toch een paar mensen. En misschien wel meer dan een paar. Heel onverwacht. Dat je als je denkt van ik sta alleen in Lia, ik ben, ik ben de enige... En dat je toch niet de enige bent. Nou ja, goed. De meerderheid dan niet. Maar zoals hier staat. Zo is het dan in de tegenwoordige tijd een overblijfsel gelaten. Naar de verkiezing der genade. Wat dan? Hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen. Maar het uitverkoren deel heeft het verkregen. De overigen zijn verhard. Oh, er zal een prachtige een preek uh, gedaan kunnen worden over Romeinen 11. Er staan zulke rijke dingen in. Dat culmineert in die uitspraak dat gans Israël behouden zou worden. Nou, dat is even is wat anders dan uh, 7000 man. Maar ik ga niet dit hele hoofdstuk behandelen. Dat wil ik niet doen. Maar ik wil wel zeggen hetgeen Israël najaagt heeft het niet verkregen maar het uitverkoren deel heeft het verkregen waarmee ik wil zeggen even wat een beetje water waarmee ik wil zeggen denk hoog van het volk Israël maar denk ook niet te hoog Israël kan ook zondigen. Kan ook ongehoorzaam zijn. Israël, God kan een tegenstander zijn voor Israël zelfs. Omdat zij zondigen. God heeft zijn volk, zijn oogappel, niet voor niets. Twee keer in ballingschap laten gaan. Um. Nou ga ik even naar twee koningen. Twee koningen. En nou komen we dan geleidelijk aan op het eigenlijke onderwerp. Want met e nog waren we gauw klaar. Maar nou Elia. Um, twee koningen, wacht even. Eén koningen, twee koningen. Ja, dit is wel moeilijk hoor. En het geschiedde toen de heren... Oh, sorry. Twee koningen hoofdstuk 2 vanaf het eerste vers. Twee koningen hoofdstuk 2 vanaf het eerste vers. Het geschiedde toen de heren Elia in een storm ten hemel zou opnemen dat Elia met Elisa uit Gilgal ging... En Elia zei tot Elisa: Blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei er, zo waar de Heer leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Geweldig, hè? Die man Elisa die had Elia ook niet verlaten. Even tussen twee haakjes. Daarop begaven ze zich naar Bethel. Toen kwamen de profeten van Bethel naar Elisa. Oh, er waren er nog meer die Elia niet hadden verlaten. En vroegen hem, weet gij dat de Heere, ja, Heer die uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? Hé, hey, waar, we waar hebben we dat eerder gelezen? Wegnemen. Hé, hey, nog? Wegnemen. Um, en hij antwoordde, ook ik weet het. Zwijg stil. En Elia zeide tot hem, Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zeide, zo waar de Heere leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten. Zo kwamen zij te Jericho. En toen waren de profeten van Jericho ter Elisa en vroegen hem, weet gij dat de Heere heden uw Heer boven uw hoofd zal wegnemen? En Elisa antwoordde, ook ok ik weet het. Wees stil. Zwijg stil. Merkwaardige uitdrukking, hè? Zwijg stil. Ik dacht altijd, als je zwijgt, dan ben je al stil. En Elia zei tot hem, blijf toch hier, want de Heer heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei, zo waar de Heer leeft en gij zelf leeft, ik zal u niet verlaten tot drie keer toe. Geweldig, hè? Dat is even wat anders, hè? Dan Petrus die zegt: van, nou, nou, ik zal u niet verloochenen hoor. Maar deze man Elisa, die heeft Elia echt niet verlaten. Geweldig. Zo gingen ze beiden verder. 50 man van de profeten waren ook gegaan, maar bleven op verre afstand staan. En toen ze beiden aan de Jordaan stilstonden... Daarna nam Elia zijn mantel, wond hem samen en sloeg op het water. En dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat ze beiden door het droge overstaken. En zodra ze overgestoken waren, zei Elia tot Elisa, doe een wens. Wat voor, zal ik voor u doen, ik van u wordt weggenomen? En Elisa zeide. ze mogen dan het dubbele deel van uw geest op mij zijn. Nou, en terwijl ze voortgingen, al wandelende en dan zie je een vurige wagen en vurige paarden. En die maakte scheiding tussen hen beiden: tussen Elisa en Elia. En Elisa zag het en riep uit: Mijn vader, mijn vader, wagens en ruiters van Israël. En hij zag hem niet meer. Toen grepen ze en scheurden ze in twee stukken. Daarop raapte hij de mantel van Elia op, die van hem afgevallen was, en keerde terug en ging naar de oever van de Jordaan. Oh, en hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, sloeg op het water en zei: Waar is de Heer, de God van Elia? Ja, hij, hij sloeg op het water en dit verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodat Elisa kon oversteken. En dan dat verhaal van die profeten, heel intelligerend. Maar nou komen we geleidelijk aan, dichter bij de oplossing van het probleem. Is Elisa, is Elia weggenomen? Ja. Is Elia opgenomen? Ja. Maar is Elia, zoals in vers 1 staat, van Twee Koningen 2, te hemel opgenomen. Oei. Kom hierop terug. Um, de profeten kwamen hem tegemoet en bogen zich voor hem, Elisa, de opvolger van Elia, ter aarde. En ze zeiden tot hem, ziet toch, er zijn onder uw knechten vijftig kloke mannen, laat hem toch uw heer zoeken, of niet misschien de geestesheer hem heeft weggenomen, en op een van de bergen of een van de dalen heeft neergeworpen. Die profeten dachten dus heel anders dan wij, westerse mensen, christenen, die ver van het verhaal afstaan, die niet goed lezen, die dachten heel anders. Misschien heeft, die dachten niet van, hij is in de hemel opgenomen. Hemel, misschien. Wat hemel betekent, heeft twee betekenissen in de Bijbel. In Genesis lees je het al. Hemel kan ook de lucht zijn, waar niemand is datzelfde hebreeuze woord en die, die profeten die dagen, dachten helemaal niet van nou, nou is Elia bij God ze dachten nee God heeft Elia weggenomen heeft hem verplaatst misschien in een van de dalen, op een van de heuvels zo dachten deze profeten maar ja daarmee hebben we natuurlijk nog niet het antwoord op onze brandende vraag is dat antwoord te vinden in de schrift, zoals het Klink en klare antwoord er is in geval van Henoch, die weggenomen was en toch gestorven. Een keer. Hij heeft nog, "Wie weet? Heeft Henoch heel lang geleefd? Wie zegt dat hij 300 zoveel jaar heeft? Geleefd? Misschien heeft hij veel langer geleefd. Dat staat er niet. Het Is de enige keer dat er niet staat hoe lang Henoch heeft geleefd. Maar hij is gestorven uiteindelijk. Zou dat het geval kunnen zijn geweest? In het geval van Elia? Of is het een rare gedachte? Of zijn wij op Bijbelse grond? Die profeten dachten in ieder geval, nou misschien heeft God hem verplaatst. En is hij in een van de dalen of heuvelen. En ze zonden er vijftig mannen, deze zochten drie dagen lang. Ze zochten drie dagen lang. Maar vonden hem niet. Toen zij tot hem terugkeerden, terwijl hij in Jericho vertoefde, zeide hij tot hen: Heb ik u niet gezegd? Gaat niet, je zult hem niet vinden. Dus Elia was niet gevonden. Zijn die profeten dan zo dwaas geweest? Met die gedachte: van ja, misschien heeft God hem wel verplaatst? Ik ga u het antwoord geven. Uit de schrift bedoel ik. Want zelf heb ik geen antwoord. Ik ga naar twee kronieken. Twee kronieken. Hoofdstuk 21. Twee kronieken 21. Um, even kijken hoor. Oh ja, ik heb één kronieken. Twee kronieken. 21. Ja, Er was een koning Joram, en die koning Joram was koning van Juda. En die koning, die deed het eigenlijk niet zo heel erg goed. Um, want Edemieten ontrokken zich aan de macht van Juda. Um, Toen ontrok zich ook lipna aan zijn macht en in diezelfde tijd, want hij had de Heer, de God, zijn er vaderen verlaten. O, oh, hier was een koning die de God van zijn vaderen had verlaten. Nou, Elia niet. Elia was altijd trouw geweest aan God. Dat is mooi, hè? Dat is mooi. En dan lezen wij ook, hij maakte de offerhoogte, die koning Joram, op de bergen van Juda, vers 11. En hij bracht de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij en verleidde Juda. Notabene de koning die het grote voorbeeld moest zijn. Nou zeker, er zijn hele goede koningen geweest, geweldige koningen, uh, meer dan één. Maar die Joram, die verleidde Juda. En bracht de inwoners tot afgoderij en verlieten en verleidden Juda. En dan staat er in een tekst. zomaar. maar. Toen kwam er een schrijver tot hem van de profeet Elia. Hé? Hé? Hij is dus niet dood. Hij is niet ten hemel gevaren. Hij is op aarde op een plek die God verborgen had gehouden voor die profeten en voor anderen. Toen kwam er een schrijver van, tot hem van de profeet Elia, dat luidde, zo zegt de Heere, ja, de God van uw vader David, omdat gij niet gewandeld hebt in de wegen van uw vader Jozef en van Aza, twee hele goede koningen, trouwens van Juda, maar gewandeld hebt in de weg der koningen van Israël. En Juda en de inwoners van Jeruzalem tot afgoderij hebt gebracht naar het voorbeeld van het huis van Agab. Omdat gij ook, uw broeders, het gezin van uw vader hebt gedood, terwijl zij beter waren dan gij. En zie, de Heer uw God, uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al. Zal uw volk, uw zonen, uw vrouwen en al zijn haven zeer zwaar treffen. En gij zult zelf aan een ernstige ziekte, ingewand ziekte, Leiden, totdat na verloop van de tijd toe ingewandeld de gevolgen van de ziekte naar buiten komen. Die brief van Elia, die profeet Elia, die kwam tot koning Joram, die het volk verleid had tot afgoderij, en die zegt: U zult sterven. U huh. zult sterven. Niet Elia, die is niet gestorven. Want Elia heeft die brief veel water geschreven. Hij kwam zo uit het niets. Elia leefde nog een hele tijd. En ze heeft die brief aan Joram. Broeders en zusters, wat u er ook van vindt, u zult moeten rekening houden met het Bijbelse bewijs. Dat Henoch en Elia, ondanks dat vele mensen anders beweren, ik heb het toch op de, een paar weken geleden op de radio gehoord, in een groot nieuws, ook van een dominee, waar we naar zaten te luisteren, in Spakenburg, die beweerde dat hij gewoon gestorven was, enzovoort. Het is niet waar. Het is niet waar. nog is wel gestorven. En Elia is ook gestorven, alleen in het verhaal van twee kronieken, is hij nog niet gestorven. Maar later natuurlijk wel, want we hebben ook Hebreeën 11, dat majestueuze getuigenis, dat allen zijn gestorven en alle... Ja, dat is echt belangrijk hoor. Want nu komt het eigenlijk waar het op aankomt. Um, Hebreeën 11, even kijken. Hebreeën 11, dit is cruciaal. In eerste plaats hebben we het getuigenis, dat het is een mens beschikt om één keer te sterven, om te sterven en daarna het oordeel, dat getuigenis hebben en waarom hij nog niet waarom Elia niet waarom Jezus Jezus wel moest hij wel sterven maar Yeshua is uit de dood herrezen maar is dat niet het lot dat alle waarachtige gelovigen wacht het lot op de opstanding, de ontmoeting met de Heer dat die belofte is nog nooit vervuld. Daar heeft Henoch naar uitgezien. Daar heeft Elia naar uitgezien. Daar hebben zoveel naar uitgezien. Al die geloofsgetuigen. Al die grote mannen en vrouwen. Van het Oude Testament. Die hele opzomming. Eigenlijk zijn het allemaal mensen. Eh, eh, Oude Testamentische figuren. Waarover je leest in Hebreeën 11. Maar. Ook deze allen, ik lees nu vanuit uh, Hebreeën 11, vanaf vers 39. En Wim heeft dat nog behandeld, die tekst, jongens, dus de twee dagen geleden. En ik ga hetzelfde zeggen. Ook deze allen, hoewel door het geloof en getuigenis aan hen gegeven is, hebben het beloofde niet verkregen. Henoch nog en Elie hebben het beloofde niet verkregen. Nee, natuurlijk, natuurlijk niet ze wachten op de opstanding zoals er ook in Hebreeën staat ze verwachten een betere opstanding daarom lieten, ze zich, daarom lieten ze zich vervolgen sommigen zelfs lieten zich in stukken snijden ja dat is vreselijk, maar dat staat er omdat ze deel hoopten te hebben aan een betere opstanding ja dat is dan die opstand die komt wanneer Jezus terugkomt om ons het eeuwige leven het opstanderslichaam te geven het is te midden van alle ellende is er zoveel hoop in het Evangelie. Hè? En natuurlijk, daar begrijpen we dat die volmaaktheid is nog niet gekomen. Die volmaaktheid is nog niet gekomen. Evenals, want uit Syrië zal de wet uitgaan, je zei het, eh, twaalf, twee. Die geweldige belofte, die geweldige belofte moet toch tot vervulling komen. Ja natuurlijk, want in hoofdstuk 12 van Hebreeën staat daarom dan laten ook wij, nu wij zulke grote wolk van getuigen, dat zijn die geloofsgetuigen, dat zijn Elia, dat zijn Henoch en Abraham en al die anderen. Laten wij ook nu, nu wij zulke grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wetloop lopen. Nou, volhard hebben zij hoor. Deze mensen hebben echt volhard hoor. Abraham, Noach, Henoch, Elia. Die voor ons ligt. En nou komt het. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus. Yeshua. De leidsman, de leidsman. En de volleinder des geloofs, degene die het afmaakt. De opstanding, ook voor ons. Vooral die geloofsgetuigen. Ook de Gojim, De gelovigen uit de Gojim die erbij mogen horen bij dat die geloofsgetuigen. Bij, bij Israël. Ook de Gojim, Ja. En, en volgens mij, als ik me niet vergis, ik denk niet dat ik me vergis. Oh jongens, nou doe ik een uitspraak. Nou, vooruit. Ik denk dat de meesten van ons uit de Gojim komen. Oh jongens, nou dan gaan wij hier nog een keer over praten. Dan gaan wij hier nog een keer over praten. In alle liefde. Oké, okay. oké. Okay. Dan zitten we iets anders. Nou oké. Okay. Maar Yeshua is de volleinder des geloofs. Wanneer de volmaaktheid komt. Wanneer hij komt en dan echt uit de hemel. Want, de... oh er is nog een tekst. Er is nog een tekst, maar ja goed. Ik hoef hem natuurlijk niet aan te halen, maar u kent die teksten of niet. Kent u die tekst? Ja. Ja. Vertel het maar. Oh, dan moet ik het waarmaken. maken. Oh, dan moet ik het waarmaken. maken. Nou ja, goed. Maar gaat u me er niet op, op bevragen nu, hè, in mijn preek. Maar ik noem alleen nou de tekst. Ja, ik moet, me een beetje, ik moet het een beetje niet te moeilijk voor me maken. Anders moet ik daar een hele uitweiding over geven. En niemand... En als ik me niet vergis, zegt Yeshua dat zelf... Dus niet iemand over Jezua, maar Jezua die zegt het zelf. En niemand is opgevaren naar de hemel. He? Niemand. Dan die uit de hemel nedergedaald is, de zoon des mensen. Nou, niemand is opgevaren naar de hemel. David ook niet hoor. Dus Henocht niet, Elia niet, David. Niemand. Alleen de zoon des mensen. Die is aan de rechterhand van de vader. En zo is het heerlijk om... Te eindigen met die hoopvolle, die grote verwachting dat Jezua aan de rechterhand van de Vader zit. Als enige. Zo zeer, zo belangrijk is de verhoging. De verhoging van Jezua. De enige. En dat is onze hoop. Hij is de volleinder, de lijstman en volleinder van het geloof. En hij zal Henoch, en hij zal Elia en al die anderen, en ons... Die nu leven, dus die niet genoemd konden worden in het rijtje van mensen in Hebreeën 11, ook opdekken. Is dat niet geweldig? Broeders en zusters, we hebben een geweldige hoop. Laten we ons daaraan vasthouden. En als u denkt, ach, als sommigen denken, we hebben er een paar nieuwe dingen gehoord. Neemt u mijn woord niet aan. Maar neemt u wel serieus wat de Bijbel zegt. Dat God... U mag zegenen. Amen.